Bij Eindtijd en Profetie. Op weg met Israël naar de eindtijd. Dat is de serie die we nu behandelen. Jan van Banneveld, opnieuw hartelijk welkom. We hebben de afgelopen aflevering, uh, eigenlijk twee afleveringen over Europa gehad, over het eindtijdscenario. Waarom moet dit nu allemaal gebeuren? Waarom moet dit nou allemaal plaatsvinden? We hebben over een hele moeilijke tijd uh, gesproken, over rampen en over uh, oorlogen en alles wat er maar ...langs kan komen. Wat is de reden van dit alles? Ja, moeten we eventjes de zaken in het schema nalopen, als je het goed vindt. Ja. Waar gaat het om? Het gaat natuurlijk om het feit dat de aarde weer onder Gods heerschappij moet komen. Dat de aarde weer recht en gerechtigheid heerst. Zoals het in paradijs ooit bedoeld was. Zoals God met Adam en Eva begonnen is. En in zijn plan heeft God een volk uitgekozen, het volk Israël. En dat zien we dus hier in het schema. Dat is ongeveer 1450 of 1500 voor Christus. Dat was de uittocht uit Egypte. En dat is de keuze van het volk Israël. Toen is het volk Israël eigenlijk geworden een volk... Dat, waarvan God zegt in Exodus 19... jullie zult mij een koninkrijk van priesters zijn... Koningen en priesters, net als Adam, een soort plaatsvervanger van God, ja. aan wie God zijn woorden, zijn Torah, zijn onderwijs heeft toevertrouwd. De tien geboden: eerste plaats voor Israël, maar via Israël ook voor de hele wereld. Zij zouden een voorbeeldvolk moeten zijn. Ja, maar ook een volk dat dat onderwijs doorgeeft aan de volken. Ja. En dat is belangrijk. Ik ben altijd schoolmeester geweest. En als er geen regels in de klas zijn, wordt het een puinhoop. Ja. En als de meester daar niet uh, goed zijn oog op houdt, wordt het ook een puinhoop. Ja. Ja. Ja. Nee, en en, en da, da, dat is dan hier gebeurd. Maar het volk Israël hield zichzelf niet aan die regels. Dus die zijn toen in ballingschap gegaan. De Babylonische ballingschap. En daarvoor nog de ballingschap van het tienstammenrijk. Die ze nu terugvinden in Afghanistan trouwens. Uh, de stam even in... Nou, toen is op een gegeven moment zijn ze teruggekomen. We hebben het daarover gehad. Ja. En toen is ongeveer drie voor Christus. Is er Jezus geboren? Ja, hoe kan dat nou? Maar de jaartelling schijnt niet helemaal te kloppen. Nou, okay. en hij heeft dus als mens. Hij heeft zijn Godheid afgelegd, staat er. Hij was in de gestalte van God en die heeft dat afgelegd. Als mens heeft hij al die zonde en de zondigheid weggenomen, gedragen. Ja. En hij heeft dus het koninkrijk weer gebracht in de harten van de mensen, maar nog niet op aarde. Toen is de, na de hemelvaart de gemeente erbij gekomen. Israël is weer in ballingschap gegaan, het Joodse volk, in het jaar 70... Ja, een tempel... langdurige ballingschap, hè? Eigenlijk de ballingschap die... Uh, is de grote al... ballingschap noemen ze dat. Is, is, is, ja, want de Galoot noemen de joden dat. Ja, want die is natuurlijk heel langdurig. Ja, vreselijk langdurig. Wat, uh, want uh, hoe lang hebben de andere ballingschappen geduurd? Nou, die ballingschap van de tienstammerijk is nog steeds gaande. Die mm -hmm. zijn nog niet allemaal terug. Er zijn een aantal leden van het tienstammerijk... die zich bij Juda gevoegd hebben in de ja. loop der eeuwen. En er zijn mensen van de stam Aser... De stam Levi, de stam Benjamin, de stam Manasse, de stam Dan, die zijn allemaal al voor een gedeelte terug. Ja. Maar de grote terugkeer van die stammen, die komt nog. Okay. Die verwachten we ook. Dat is een van de eerstvolgende gebeurtenissen waar ik naar uit zie waar ik op hoop en waar ik voor bid. Ja. Dus toen is dus de terugkeer van het Joodse volk is gekomen. Dat zien we dus hier. We hebben de vorige keer gezien dat we in die overgangstijd leven naar de tijd van de antichrist. Het begin van de weeën. Ja, het begin van de weeën. Waarom dan die terugkeer? En dat lezen we in handelingen 15. Mm -hmm. In handelingen 15 is een, eigenlijk het een eerste conflict in de gemeente. Een enorm conflict. Dat ging over de besnijdenis. Het begin van het conflict in de gemeente. Ja, ja, dat was heel vervelend. Want de farizeeërs die zeiden, die tot geloof gekomen waren, zeiden ja. tegen Paulus en Barnabas... ...jullie brengen allemaal de heidenen tot geloof, maar eh, besnijden dat zootje. Ja. Want er staat geschreven, geen onbesnedene mag in het huis des heren komen. Ja. Ja, een heel moeilijke zaak was dat. Ja. Nou, er was een enorme ruzie was daarover, heel gesprekken en een veld tegen elkaar gingen ze in... En Jacobus... Heel herkenbaar voor ons, of niet? Ja, tuurlijk. Want dat geeft toch ook niks als je maar... Zoals wij dat zeggen, in de liefde blijft. Maar dat wordt dan hier gezegd voor de tegenpartij natuurlijk. Absoluut. Ja. <laughs> maar uh, hier bleven ze in de liefde. En Jacobus die zegt... Conclusie, gelukkig voor ons mannen uit geloof gaat de heiden. Het hoeft niet, mm -hmm. die besnijdenis. is. Ja. Maar Jacobus die geeft een scenario. van Zijn scenario van de eindtijd van God... Eerst staan we in vers 14, een volk voor zijn naam uit de heidenen. Dat is de zending, dus evangelisatie. Ja. Dat zegt hier Jezus ook in, Marcus, in Matthäus 24. Eerst moet aan alle volken het evangelie verkondigd worden, dan dat zal het pas, einde pas aanbreken. Dus dat zegt hij hier ook. De Bijbel is natuurlijk één geheel en die spreekt elkaar nergens tegen. En dan komt er, wat gebeurt er dan? Wat de profeten zeggen. Daarna zal ik wederkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen. Daar is God nu mee bezig. Want wie was David? Die heeft een machtig koninkrijk van Israël gemaakt. Ja. En in 1948 is de staat Israël hersteld en is God begonnen het koninkrijk, zal ik maar zeggen, voor Israël weer op te richten. Ja, en er is een naam uit de Heidene. En dat gaat ook nog steeds ja. door. Ja, maar dat is ook al gebeurd natuurlijk. Dat is voortdurend gebeurd. Ja, dus dus nou, dat... er staat niks meer aan de weg om die vervallen hut ook op te richten? Uh, ja, of wel? alleen we zijn nog niet helemaal klaar met die heidenen. Want er zijn nogal volken die het evengeren die nooit gehoord hebben. Ja, oké, okay, maar er is flink uh, gewerkt in de er afgelopen twee dagen. Er is geen jaar. periode geweest. Uh, nou, er zijn maar drie periodes geweest waarin de, de zending enorm hard ge, uh, voortgegaan is. Mm -hmm. De eerste periode van Paulus... Want er was in de toenmalen bekende wereld geen volk dat het evangelie niet gehoord had door Paulus en de zijnen. Het tweede is tijdens de enorm grote opwekkingen. De eerste, tweede grote opwekking. Hoeveel 1900 of zo? Uh, 1600, 1600. 1600, 1700 okay. uh, tot 1800 mm -hmm. ongeveer. Dat in Engeland en Amerika. Yeah. Toen is de enorme grote golf van zendingen over de wereld gegaan. Okay. Leger des Heils is toen opgericht in die tijd. En de grote zendingsgenootschappen. Dat is weer afgezakt in het begin van de vorige eeuw, de eerste helft. En pas na de Tweede Wereldoorlog zijn de derde wereldlanden aan de zending begonnen. En toen is een enorm grote golf ja. van zendingen over de ja. wereld gegaan. En waarom herbouwt dan God de vervallen hut van David? Er staat hier, opdat het overige deel van de mensen de heren zoeken, vers 17. Dus opdat, waarom gebeuren al die dingen? Opdat de hele wereld weer onder de heren komt... En waarom zegent God Israël? Dat is wel mooi. een van die psalmen die we zo vaak zingen. De, de kortste psalm die er is, psalm 117, ja. wist natuurlijk iedere kijker. Maar dat zegt, loof de Heer alle gij volken, kennen we ons hoofd, prijst hem alle gij natieën. Waarom? Want zijn goedertierenheid is machtig over ons. Wie is ons van de psalmen? Dat is Israël. Ja. Ja. Dus waarom is er een reden voor de volk om de Heer te loven en hem te prijzen... als Gods goede tierenheid losbreekt over Israël. Ja. Daarom is het zo belangrijk dat we voor Israël bidden. Psalm 67 nog, daar staat het ook. Mm -hmm. Vers 2. God zij ons genadig en zegene ons. Hij doet zijn aanschijn over ons lichten. Ja. Dat is wat de predikant dat is, vaak in de zegenbeden over de gemeente zegt. En die zegt dan hier, waarom moet Israël gezegend worden... Opdat men op aarde uw weg wegkennen ja. en onder alle volken uw heil. Daar staat uw Yeshua. Heil is in het Hebraeus Yeshua. En Yeshua is de Joodse naam voor de Heer Jezus. Ja, maar is het... Uh, natuurlijk, de Bijbel gaat niet tegen zichzelf in. Uh, hebben we net ook geconstateerd. Maar... Um... Als we zeggen van, uh, dat, dat alle volken het heil zoeken. En, en dat alle, dan, dan kun je wel, denk ik, stellen: ja, er zijn heel veel volken. onder volken zijn veel mensen die het heil zoeken. Maar zijn natuurlijk dit, naarmate we die eindtijd naderen. lijkt het wel alsof juist geen enkel volk meer met God bezig is. maar met de Antichristen. en met de wetteloosheid. en met, uh, met ja, ja, het ja. anti-God zijn. Dat, dat, is het probleem. dat is ook het probleem van die eindtijdrampen. Want op een. Nee, Paulus die zegt nog in, in, in Romeinen 11, wat zal hun aanneming zijn dan leven uit de doden? Ja. Dus als Israël het heil <lacht> aanneemt, als Israël weer een volk van koningen en priesters is, dan zal er die wereldwijde opwekking uitbreken. Maar ja, het hart van de mens is van nature opstandig en het hart van de mens dat wil zich niet bekeren. En de duivel die wil dat natuurlijk ook niet, want die wil de macht houden op mm -hmm. aarde. En dat is de strijd waar we nu middenin zitten. Ja. Kijk, en dan zeggen de mensen wel eens, hoe laat God dat toe en Gods toren altijd. Ja. Weet je wat Gods toren is? Dat is in feite afgewezen liefde. Door de mensen. Ja. Door de mensen, ja. Bij ja. wijzen Gods liefde die hij in de Jezus aan ons getoond heeft... Alles heeft hij gegeven. Alle mogelijkheden heeft hij gegeven om gered te worden, ja. om bevrijd te worden, om genezen te worden. Mm -hmm. En de mensheid, die vertikken het gewoon ja. om geen lelijker woord te gebruiken. Ja. ja, eigenlijk wat je ziet is dat door de eeuwen heen, vanaf Adam en Eva, dat God probeert om, om mensen tot zich te trekken. En hij geeft alle gereedschap daarvoor en alle instrumenten ja, daarvoor. Ja, precies. Uh, tot in het Nieuwe Testament toe. En nog wijzen wij het af. Ja, en, en, en wat is dan Gods toren? Doet God dat dan? Nee, de Bijbel die leert dat heel erg duidelijk. God verbergt zijn aangezicht. Dus hij... Hij, hij, hij, uh... nou, hij trekt zich terug. Dat lezen we op 10. Op tientallen... dat, dat, dat op zich is al een ramp voor een mens, toch? Ja, dat zal ik je zo uitleggen, wat ja. voor ramp dat het ja. is. Dat, dat lezen begint al bij, bij, bij Deuteronomium 31... Ja. Dat is een van de meest ernstige hoofdstukken uit de Bijbel. Maar we in Deuteronomium 28 en dan 31. En daar zegt God dit in Deuteronomium de 31, vers 17 en vers 18. Te <kijntu> dien dagen zal mijn toorn tegen hen ontbranden. Dat is dan dat God toornig is. Ja. Hoe ontbrandt het dan? Ik zal hen verlaten... En mijn aangezicht voor hen verbergen. Zodat zij verteerd worden en vele rampen en benauwdheden hen treffen. En vers 18, doch ik zal in die tijd mijn aangezicht volkomen verbergen. Wat betekent dat? Als ik mijn aangezicht als leraar voor de klas verberg, dus even koffie ga drinken, meer. dan wordt het een, om het met schoolmeestertermen te zeggen, een rotketen in de klas. Snap je? De, ja, de, de, maar de, kat, de kat van huis is dan ze de muizen. Ja, dat, dat is de, de populaire uitdrukking daarover. Ja. Ja. Nou, als God zijn hand terugtrekt en zijn aangezicht verbergt, dan, krijg je chaos. dan krijgen de, de machten van het kwade, mm -hmm. om het eens met een bijbelse term te zeggen, die krijgen de overhand over de wereld. Ja. En wat doen de machten van het kwade? Dat zegt de heer Jezus zelf. De duivel die komt alleen maar om te roven, te stelen en te vernietigen. Ja. En, en dan krijg je, als God zijn hand terug, dan krijg je oorlogen. Dan krijg je allerlei ziektes en, en, en onderdrukking. Dat is dus de reden waarom we opgeroepen worden om te bidden voor onze regeringen en, en dergelijke. En dat wijsheid is en inzicht is in de dingen van God. Ja, en, en onszelf ook te bekeren en te, te richten op God. En overal zie je op een gegeven moment die, die uitdrukking in de Bijbel dat God zijn aangezicht verbergt. En dan krijgt op een gegeven moment de duivel zijn laatste kans. Dat is dus eigenlijk het mechanisme wat, wat plaatsvindt. Op het moment dat, dat God zijn aangezicht verbergt, dan God heeft het kwaad vrij spel. Nog niet. Nog niet helemaal. Nog niet helemaal. Maar het heeft wel. Het, het, het, bedoel, er zijn in de praktijk mal... van ons leven zien we dat er zullen bij de kijkers thuis, en ik kijk nu even in de camera... er zullen heel wat mensen zijn, Jan, die zeggen van... een hel, het is bij mij op aarde al een hel. In mijn leven is al een hel. Maar daar is juist de Heer Jezus voor gekomen... Ja. om dat leven van die mensen uit die hel te trekken. Ja. Om die mensen weer toekomst te geven. Om die mensen weer vrede te geven, dwars door alles heen. Dus... Uh, als, als God zijn aangezicht verborgen heeft, dan is het belangrijk voor mensen die dat ervaren, vandaag, dat hun leven een hel is. Dat ze ervoor zorgen dat in hun leven, Gods aangezicht. Ja, ja. En nog steeds geldt, en dat geldt juist in tijden van nood, allen die de naam van de Heer aanroept, zullen geholpen worden, behouden worden, staat er. Ja. Dus dat, dat geldt ook in deze tijd nog steeds. Vandaag de, nog, hè? als mensen vandaag dat God geldt aanroepen, vandaag, nog. dan gaat hij vanaf vandaag ook weer helpen. Als de mensen roepen, dan komt daar op een of andere manier uitkomst van de ja, ja. Heer. Want hij is een God van redden. Hij heeft niet voor niks zijn zoon gegeven om ons te redden. Ja. Zelf, ja, maar het is goed om dat mechanisme gewoon eens in de gaten te hebben van hoe werkt dat nou eigenlijk. Ja, god verbergt zijn aangezicht. Ja. God trekt zijn hand terug. Zijn beschermende hand trekt hij terug. Dan hebben de machten van het kwade, de machten van de duisternis... en uiteindelijk ook die occulte machten krijgen vrij spel. En dat is dus eigenlijk ook een antwoord, Jan, op de vraag van velen... die zeggen van, als er dan een God bestaat, waarom doet hij dan niets? Hij doet het niet, hij verbergt zijn aangezicht. Dus dat is het antwoord. Hij, hij zegt eigenlijk, zoek het nou zelf maar uit. Als, als, je, je, als je toch zonder ja. mij wil... Zoek het nou zelf maar uit. Zoek het dan ook maar zelf uit. Ja. En dan zie je wat voor chaos van komt. Want zelfs in die verschrikkelijke rampen van openbaring... zelfs ja. in die vreselijke rampen van ja. openbaring... Ik, heb dat, ik moet dat even opzoeken waar het staat. Ja, in openbaringen 9. Ja, dat ik is heb het hier geschreven. even genoteerd. In openbaringen ja. 9, vers 20. Uh, daar staat dit. En wie van de mensen overgebleven waren... die niet gedood werden door die plagen... Er worden vreselijke rampen wordt er, uh, beschreven daar. Niet? Uh, rook en vuur en zwavel. En toch bekeerden ze zich niet van de werken van hun handen. om de boze geesten niet meer te aanbidden. Enzovoorts. Zij, vers 21. Zij bekeerden zich niet van hun moorden. van hun toverijen. van hun hoerij en van hun dieven. Niet? Diefstal. ja, goed, dat uh, zie je om je heen. Hoererij, wie leeft er nog fatsoenlijk? Getoverij, het occultisme neemt hand over ja. hand toe. Moordenaar. Niet? En, en, en, en ik zou bijna zeggen dat God dat huilende zegt. Ja. En toch. Ik, ik, hij heeft eerst het evangelie laten prediken. De mensen die vertikten het. Die mm -hmm. zeiden: zoek, zoek het zelf maar uit ja. tegen God. En, en, en toen kwamen die waarschuwende oordelen. De weeën van de eindtijd die we hier zien in onze tijd. En de mensen vertikken het nog. En toen kwamen de, die verschrikkelijke rampen. Weet, en, en, en ze vertikken het. En toch, zegt de Heer, bijna onder tranen, euh, deden ze het niet en bekeerden ze zich niet van hun werk. En Dat zien we ook als een laatste keer in openbaringen even kijken. 16, 16 vers 9, daar staat dit. En de mensen werden verzenkt door de grote hitte. Er komt een enorme hittegolf of er komt een, mm -hmm. een zonuitbarsting. En zij lasterden de naam van God. Ja. Dat doen ze nu nog vaak op als ja. er een tsunami is geweest. Hè? God de schuld, jullie God. Zie ja. Ja. Maar dat, dat, dat, dat is hun eigen stomme schuld. Zij lasterden de naam van God die de macht heeft over deze plagen. En ze bekeerden zich niet om hem de eer te geven. Dit is zo'n verschrikkelijke tragiek. Dan ja. kun je omhuilen, zo erg ja. is het. En God huilt er ook om. En dan de mensen die onschuldig omkomen. Er zijn mensen die erbij onschuldig omkomen en kinderen. En uiteindelijk zal God het ook voor die kinderen, zoals hij het voor zijn volk Israël doet, goed maken. Ja, want dat is natuurlijk de andere kant van het verhaal. Dat is de andere als, kant. Als, als, wij hadden daar van de week nog over in ons team. Als, als wij bidden, dan, dan, dan, dan heel vaak... Profiteert de wereld daarvan mee, want God verhoort ons gebed en dus eh, kan dat in de omgeving geweldige eh, oplossing brengen. Ja. Maar we zeiden, ja, die, die medaille heeft ook een andere kant. Dat als de rampen over de wereld komen, dan kunnen er inderdaad ook onschuldigen getroffen worden. En dat komt ook. Eh. En ook met die onschuldigen maakt God het uiteindelijk goed. goed. Ja. Want er staat geschreven aan het eind en hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. Ja. Ook die van mij. Ja. ja ik, maar. ik heb nog wel eens gehuild. Ja. Niet, en dat zal God uiteindelijk doen. Maar dit is de enorme kritische zaak. Kijk, ja. toen de Joden in ballingschap gingen, kregen ze een brief van Jeremia. Ik ga hem niet helemaal voorlezen. Nee. Want uh, de tijd hebben we dat niet zon, meer. Nee. Uh, en, en er stond in: bid voor de stad waarin je in ballingschap zit. Ja. Want in de vrede van die stad. ...zal jullie vrede gelegen zijn. Ja, dat, is natuurlijk, dat, dat begrepen ze ook helemaal niet. Nee. de Joden, Want die zeiden van wat? In ballingschap gaan? Wij, wij moeten gewoon hier blijven. Ja, maar... Uh, ...dat is in de loop der eeuwen... ...zien we overal waar de joden goed ontvangen werden... Ja. ...brachten ze enorme zegen. Ja, dat is een heel frappant... Uh, heel frappant feit. Ja, ja. Maar wij als kinderen van God... ...zijn eigenlijk ook in ballingschap... ...in deze verschrikkelijke wereld... Ja. En daarom, wat je ook al zei, bidden we voor het land en, en, en bidden we voor de vrede van Nederland en bidden we ook voor de vrede van Jeruzalem. Ja. Daar staan wij voor, want niet alleen Israël is priesters en koningen, maar ook het... tegen ons wordt gezegd, gij zijt een koninkrijk van priesters. En priesters staan er tussenin. Uh, wij, wij, wij gunnen God geen rust Totdat hij Jeruzalem grondvest en het ontlosstelt op aarde. Wij gunnen God geen rust totdat hij onze familieleden, onze kinderen gered heeft. Ja. En we blijven roepen, daarom de bidstonden moeten vol lopen bij de kerken. Ja, en, de, en dat is dus ook de, de, de functie die wij uh, mede geërfd hebben van, de, van het, het Joodse volk. Ja, en dat is de taak die wij mede hebben met het Joodse volk. Ja. Maar uh, we moeten goed beseffen, God is liefde. En hij wil het niet. Ja, dat staat dus uh, haaks op wat vele mensen zullen zeggen, een god van liefde, is een god van toren. Ja, de god is liefde. En zijn toren is afgewezen liefde. En dan heel kort weer samenvat, dan verbergt hij zijn aangezicht. Ja. En, dan, en dan hebben de machten van het kwade, die hebben vrij spel. Ja. En daarom moeten we zo dicht mogelijk bij, bij, bij de Heer Jezus, bij, bij die godschuilen, en zo dicht mogelijk blijven ja. bij, bij, bij, bij dit woord. En uiteindelijk maakt hij het goed, want als de Heer Jezus terugkomt, dan komt dat rijk van vrede en gerechtigheid. En dan... Hoe ziet dat eruit Jan? Ja, daar, ja, daar heb ik natuurlijk heel wat uh, over te zeggen natuurlijk, hè. Maar kort, Als je het kort zou samenvatten, een rijk van vrede en gerechtigheid. Ja, men noemt dat het duizendjarig rijk. Mm -hmm. men noemt dat, daar komen we nog op terug. Ja, natuurlijk. en men noemt dat ook wel eens het Messiaanse rijk. Mm. Uh, daar zijn ook allerlei theorieën over. Maar er komt een rijk van recht en gerechtigheid waar David, de zoon van David, dat is de heer Jezus, maar die uh, vrede zal brengen op aarde. Ja. Hij zal de volken. De, de wet onderwijzen hoe ze moeten leven. Hij zal volken laten in recht en gerechtigheid laten leven. Ja. Hij uh, zal de, de zieken zullen genezen. En er zal, uh, nou, het zal een rijk van vrede en voorspoed krijgen. Uh, duizend ja. jaar dan lang. We gaan daar nog wat dieper op in in een, la een latere uitzending. Ja, dan gaan we vertellen hoe dat komt, wanneer het komt, ja. hoe dat ja. komt. En ja, we gaan wanneer wat... het komt zal iedereen heel nieuwsgierig naar zijn. Ja, ja, ja, ja. nog niet. <laughs> ja, ik ik voor mij hoop dat het volgende week is. Ja. Maar dat, dat zien we de volgende keer als je het goed vindt. Ja, zeker. Ja. In ieder geval hebben we duidelijk kunnen maken... dat de toorn van God iets anders is dan uh, wat de wereld op ons op wil doen. erop op los slaan. Ja. Ja. Uh, we merken dus in het Oude Testament... heel veel mensen kennen het Oude Testament beter dan het Nieuwe Testament... Uh, dat er natuurlijk een omwenteling is gekomen van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament... door de komst van de Heer Jezus. Ja, ik zie het Oude Testament en het Nieuwe Testament als één. Ja. En geen tegenstelling. Nee, maar er is natuurlijk in de geschiedenis een omwenteling gekomen. De, het, het middelpunt met de komst. van de geschiedenis... Ja. en uh, dat is het kruis ja. op Golgotha. Ja. En dat is en, toch iets wat we gewoon ja. heel erg vast moeten houden. Ja, maar uh, dat nou de liefde niet bij Israël is... Dat zie je hoe ze met de Palestijnen omgaan. Die, die soldaten die begin augustus, die, die, die mensen die uit Gaza gevlucht zijn, mm -hmm. dat weet je. 188 waren er uit Gaza gevlucht omdat ze bang waren om vermoord te werden mm -hmm. door de Hamas. En onder een regen van mortieren en geweerschoten en raketten zijn ze in Israël binnengevlucht. En de gewonden onder hen... Die zijn vriendelijk behandeld in de Israëlische hospitaal. In maar dat gebeurt ook constant. Hè? Dat is een doorlopende actie. Ja, in, in, in het begin van de 70e jaren, 1970... toen heeft uh, koning Hussein, de toenmalige koning van Jordanië... dat noemen ze de Zwarte September... heeft al die Palestijnen uit, uh, uit Jordanië gejaagd ja. en vermoord. En ze zijn toen allemaal naar Israël gevlucht... Hè, ja. en werden daar vriendelijk ontvangen. Dus die liefde is, is eigenlijk een afspiegeling van de liefde van God. Ja, uiteindelijk... Uh, zegt de heer Jezus, uh, uh, gij zult uw vijanden lief hebben. Ja. Nou, dat doet Israël dan niet dat lief hebben. Maar dat is ergens anders, zegt de heer Jezus. Doe wel aan degene die hen haten. Nou, al, die, al die die haten Israël. Ja. En zij doen goed aan. Ze Zij doen ja. wat de heer Jezus zegt. Ja. Dus Daarom is er niet zoveel verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Want er staat geschreven in het Oude Testament. Gij zult de Heer, uw God lief hebben boven alles. En uw naaste als uzelf. En dan vergeten de meeste mensen. Ja. De, dat de liefde een gebod is. Ja. ja. Ja, het lijkt me een geweldige afsluiting van deze aflevering. Uh, heel hartelijk dank. Uh, we gaan, wat gaan we de volgende aflevering doen? Het duizendjarige rijk, zoals dan we komt, zo even afgesproken hebben. Dan komt hebben. het duizendjarige rijk. Komt aan, dan, ja, ja. Dan komt het in ieder geval aan de beurt. Ja, ja, ja, ja. Nou, heel hartelijk dank voor het kijken naar deze aflevering. We hebben het gehad over de toorn van God en we hebben ook geconstateerd dat de liefde van God groter is. En dat die toren vooral heeft te maken met uh, het afgewend zijn van zijn aangezicht. En uh, wij hebben allemaal de mogelijkheid om zijn aangezicht te zoeken. Door Amen. de komst van de Heer Jezus is dat mogelijk gemaakt. En mogen we zomaar zijn troonzaal binnengaan. Wij hopen natuurlijk dat u daar ook deel aan heeft. En heeft u dat niet, Maar kunt u vandaag nog voor kiezen om Jezus aan te nemen in uw leven. En te zeggen: van Heer, ik wil u als heiland in mijn leven. En ik wil dat u. Ja, mijn leven gaat regeren en dat u uw aangezicht niet afwendt, maar juist aanwendt naar mij toe en naar mijn situatie. Dan hoeft die hel in uw leven niet door te bestaan, want dan wordt het hemel op aarde. Hartelijk dank voor het kijken tot nu toe en graag tot een volgende.